Geliefde bruidegom is daar. En hij zoekt en hij roept en hij trekt. Hij roept uw naam. Mijn bruid, mijn liefste sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Want alle dingen zijn gereed. In de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd, nam Hij het brood en Hij brak dat voor hun ogen. En Hij zei, neemt en eet, gedenkt en gelooft dat onze Heer Jezus Christus nou zijn gezegende lichaam heeft laten verbreken tot een volkomen verzoening van, van al onze zonden. Geliefden, de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, dat wil zeggen, de gemeenschappen het bloed van de Heer Jezus Christus neemt, drinkt allen daaruit al gedenkend en al gelovend, dat de Heer Jezus zijn bloed nog heeft vergoten, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefde, we slaan het woord van onze koning op. We gaan het paleis binnen in Psalm 45, en we lezen met elkaar de eerste drie versen en ook de versen 14 tot en met 16. Psalm 45, 1 tot en met 3 en 14 tot en met 16. En dat is een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op school Schanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vader schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. kinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend. In eeuwigheid. Vers 14. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Ja, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. De jonge dochteren die achter haar zijn. Haar medegezellinnen zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan. In des Koningspaleis. Dan willen we zingen psalm 45. En daarvan het eerste vers. Psalm 45 vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen.